...en blaast dan met diepe minachting door zijn snor. Zo, wat moeten jullie hier? Een lodderige landrotten? Wij zijn geen landrotten. Tenminste, ik niet. Ik ben een uil en geen rot. En, en lodderig zijn we ook niet. Kijk naar jezelf, bolhoog. Gaan jullie nou alsjeblieft geen ruzie maken? Wij, uh, meneer de Walrus, wij zoeken de Noordpool. Juist, met Joris erop. En nou willen we weten...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 Ja, of ijssprinkharen. oh op jullie, ik hou op pannenkoeken. Maar hoestel dat daar, daar komt hij weer. Ah, daar is hij met het eten. Hij heeft... Oh, kijk nou eens. Alsjeblieft. Pff, een heerlijke vis. Een, um, uh, is nou jammer. het is een vis? En hij is lekker vers. Dat kan wel waar zijn, maar meneer de walrus... Een boskabouter is niet zo visserig. En wat een uil betreft, voor een vette muis mag je me desnoods minder op de dag wakker maken. Maar voor een vis, nee. Dank u. Uh, hebt u hier geen springhaden? Uh, nee, die heb ik hier niet. Dus niemand dus wil mijn vis hebben. Oh nee, vast niet. Dan eet ik hem zelf op. Je zou haast geloven dat het nog lekker was ook. Jawel, dat weet het. Oh, dat is ook lekker. Heerlijk zo. Maar oh, als jullie niet van vis houden, wat zoek je hier dan eigenlijk? Een uh, uh, vispaard, zoeken wij. En dat is heel wat anders als een vis. Mm, juist, net zoals een walrus heel wat anders is als een rus. Uh, uh, vispaard, zei je? Ja, uh, uh, dat heb ik gezien. Hoor je dat? Hij heeft Joris gezien. Hebt u hem huis gezien? Waar is hij dan?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 maar het eet vredig de ene ijsko na de andere. En dat gedierte is, het kan niet missen, Joris het vispaard. Ja, daar zit-ie, we hebben hem. Dag Joris, -ie. ben je er eindelijk? Maar nou, wat zijn we blij dat we je terug zien, Joris. Ja, ja. Jullie hoort het wel, Joris ulkt maar zwakjes. Dat komt niet zozeer omdat hij niet blij zou zijn, maar omdat hij de mond vol ijskoos heeft. De ijskobouter staat er tevreden lachend bij, want het zijn tenslotte zijn ijskoos die zo in de smaak van Joris vallen. Wie wil er een ijsko? Lekker een ijskou. Ben je helemaal een ijskou op de pol? Dat zou veel te koud zijn. Hier zijn ijskous niet koud. Bij ons anders wel. Best mogelijk, maar hier is het zo koud dat je een ijskou eerst moet laten afkoelen, anders brandt je je mond. Dat klinkt heel merkwaardig, maar koud is het hier inderdaad.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 Hedendal duitigeneem zeer merkwaardig. Maar die ijskoopbouter heeft gelijk. Het ijs is hier warm. En lekker. Veel lekkerder dan koud ijs. Ja, je knapt er helemaal van op. Om, dat mag ook wel. Ik heb er al die tijd op geleefd. Op die ijskoos? Oh, daar is hier niks anders. Dan zal je nou toch zeker ook wel een trek krijgen. In een ander soort eten, is het niet? Ik wel. Ik wil naar huis. Elk. Maar dat kan gebeuren hoor. We gaan nu meteen vertrekken. GELUIDEN.